Het college adviseert de minister ook met de fabrikanten te gaan praten over de prijzen van de middelen. Genzyme, fabrikant van medicijnen tegen de ziekte van pompen en fabrie, is bereid meer inzicht te geven in de kosten daarvan. De Britse minister Andrew Mitchell is in opspraak geraakt doordat hij politieagenten onbeschoft heeft behandeld. Mitchell reed op zijn fiets weg bij Downing Street 10 toen agenten hem staande hielden. Hij mocht daar niet fietsen en werd verzocht af te stappen. Mitchell pikte dat niet. Volgens Britse media heeft hij de agenten voor plebs en idioten uitgemaakt. Verder zou hij hebben gevloekt. Mitchell heeft inmiddels zijn verontschuldigingen aangeboden, maar ontkent dat hij heeft gescholden en gevloekt. De Britse politievakbond vindt dat Mitchell moet aftreden. Het botte optreden van de minister van internationale ontwikkelingen komt extra hard aan bij de Britse politie. Het hele korps is nog in rouwstemming na de gewelddadige dood van twee agenten in Manchester. In Turkije moeten drie hoge officieren twintig jaar de cel in. De rechter acht bewezen dat ze in 2003 de regering van premier Erdogan ten val hebben willen brengen. Hij veroordeelde de drie tot levenslang, maar in de praktijk zal de straf neerkomen op twintig jaar.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 Het woord is aan mevrouw Wiegman, meneer Koppenjan, de heer Van der Ham... mevrouw Peters, meneer Hernandez, de heer Abtroot. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Wie is daarvoor? Voorzitter. Voorzitter. Als ik zeg nee, is het niet. Dank u wel, voorzitter. Dan mag ik nu het woord geven aan mevrouw Wiegman. Esmee Wiegman, goedenavond. Goedenavond. Vijf jaar lid geweest van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie... Uh, we hoorden net dat geroffel en dat applaus en zo'n mooie montage natuurlijk. Maar heeft u eigenlijk veel uh, applaus gehad in dat uh, bestaan in de Tweede Kamer? Uh, nou, het gebruik in de Tweede Kamer is dus niet zozeer om te gaan klappen en te gaan roffelen. maar dus het uh, heel goed doet wel, hè? Soms. Ja, soms, of met echt een leuke grap of wat dan ook. Uh, maar het geroffel was natuurlijk wel uh, afgelopen week bij het afscheid zelf. En uh, toen is er heel wat geapplaudisseerd en geroffeld uh, voor alle vertrekkende Kamerleden. Ja, was het een moeilijk moment? Nee, nee, dat kan ik niet zeggen. Het is wel een bijzonder moment en ik was me echt wel van bewust. Dit is dus de laatste keer, de laatste dag. Maar eigenlijk het afscheid nemen en het afstand nemen, dat is al veel eerder dit jaar begonnen. Ja, daar, daar, daar leef je dan naartoe, zoals ze dat dan zeggen. Ja, en uh, mijn besluit ja, dat, om niet door te gaan, uh, dat heb ik al in het uh, voorjaar genomen. En uh, ja, eigenlijk de afgelopen zomer heb ik me ook niet meer volop in de campagne gestort. Maar ben ik al vooral bezig geweest met afronden. Ja, woensdag officieel dat afscheid. Uh, gisteren was dus uw eerste uh, vrije dag. En, en uh, wat doe je dan als ex-kamerlid? Uh, nou, wat ik heb gedaan, uh, wat we altijd doen als gezin... Uh, tegelijk met elkaar opstaan en met elkaar ontbijten. Maar toen de kinderen naar school waren... toen ben ik met een vriendin gaan wandelen en dat was heerlijk. Want een hele tijd geen tijd voor gehad? Nee, en op donderdag zomaar eens gaan wandelen... dat, uh, dat kon niet tijdens nee. gewone kamerweken. Nou, nou kwam u net wel binnen met een bosje bloemen in een tas. En toen zei, hij, ja, ik heb nog even een lezing gehouden. Wat, wat was dat nou, als Kamerlid of ex-Kamerlid? Um, ik was benaderd, wel als ex-Kamerlid, of ik nog eens eventjes over het onderwerp biotechnologie ergens een presentatie wilde geven. En uh, nou, ik heb ja gezegd, het was prima in te passen vandaag. En uh, ja, het is ook nog wel heel erg leuk om met bepaalde onderwerpen gewoon nog bezig te zijn en mensen te ontmoeten. En ja, op die manier eigenlijk ook wel wat afscheid nemen. Ja, een beetje afkikken is het toch wel, hè, denk ik. Ja, zoals dat wandelen, dat merkte ik ook echt. Dat was heerlijk om te doen met een vriendin. En lopen en buiten zijn. Maar ook om met een vriendin gewoon heerlijk uh, eindeloos te praten... en uh, tegenaan te praten. Dat was heel goed. En gaat het dan over politiek? Ja, nou niet zozeer over politiek. Uh, allerlei spannende politieke vragen. Maar veel meer uh, wat het persoonlijk met me gedaan had. En uh, ja... De toekomst die dan nu weer wacht en hoe je ermee omgaat. Ja. Nou, dat was gewoon heel fijn om met een vriendin te delen. Nou, dat gaan we nu ook met de luisteraars delen, want daar ga ik het ook met u over hebben. Maar we gaan eerst even voetballen, want er zijn eredivisiewedstrijden. Om acht uur begonnen de wedstrijd Rode JC, FC Utrecht, Frank Wilaert. We zijn een kleine zeven minuten onderweg in die wedstrijd. Het is nog 0-0, uh, een wedstrijd tussen de nummer acht... Dat is FC Utrecht. Zeker na de winst van vorige week tegen PSV. Een uitstekende week gehad natuurlijk. 1-0 gewonnen met 9 tegen de 11 van 9 spelers. Tegen de 11 van PSV. En uh, Rodi dat heeft een stuk mindere week gehad. Want uit bij AZ met 4-0 verloren. En dat staat uh, dient tegen ook 12e in de competitie. Maar nu via Hupperts wel de eerste kans krijgen in de eigen huis. En hij geeft hem af aan Nemet. En dan staat Nemet buitenspel. Is de kans daarmee ook direct omzeep. De Hongaar maakt hem ook niet. Nou, dat is in tweede instantie dan belangrijk. Het is de tweede keer al in deze wedstrijd dat Hupperts in kansrijke positie... hij deed het eerder koppend toen hij een voorzet kreeg vanaf de linkerkant... Stond hij op een 5 meter van de achterlijn in een kansrijke positie. Hij kopte de bal terug in plaats van op het doel. En nu legt hij de bal ja, niet eens terug, want dat had hij wel moeten doen. Dan had Nehmet namelijk geen buitenspel gestaan. Nehmet had nooit meer op die paas gerekend, dus maakte hij hem niet. En had hij hem gemaakt, had hij niet geteld, want dan had hij buitenspel gelopen. Kortom, de eerste schermutselingen, en daar kunnen we de naam Hupperts bij schrijven. De jongeman die nooit had gedacht dat hij nu zou spelen. Want hij zat eigenlijk op de bank, maar hij speelt omdat Tamata op het laatste moment moest af vaken bij Rodi SC. Een paar minuten voor de wedstrijd dus. Hupperts hoorde dat hij moest spelen. heeft al twee kansen om zeep geholpen voor Roda tegen Utrecht. 0-0 nog. In twee dingen praat ik verder met Esmee Wiegman. Vijf jaar Kamerlid geweest voor de ChristenUnie. En nu officieel ex-Kamerlid. Ja, nou had u een enorme portefeuille. Hè? Zo werkt dat vaak bij wat kleinere partijen. U deed de zorg, landbouw, milieu, eh, energie. Maar op heel veel mensen is misschien het volgende uh, fragment of uw volgende talent uh, ja, niet te vergeten. Even voor de duidelijkheid. Esmee Wiegman, singing Arita Franklin. In de wereld draait door. Ja, dat is ruim twee jaar geleden of zo. Dat was toen bij die vorige campagne. In die vorige campagneperiode. Ja. Wat moet je allemaal niet doen voor die politiek en voor de zetels? Ja, nou moeten niet hoor. Ik bedoel, uh, dit, is, uh, dit was geen verplicht nummer. Maar ik vond het wel een leuke uitdaging om een keer aan mee te doen. Ja, want, want hoe gaat dat dan? Ik bedoel, dan, dan, dan zit je in zo'n campagne. En, en is er dan iemand die zegt, dat is eigenlijk wel goed voor de ChristenUnie als Esme Wiegman daar uh, zo optreedt? Nou, dat, dat is nog wel heel erg dwingend ook haast. Het was meer een beetje een optie van... Hey, is dit iets voor ons om maar mee te doen en uh, zou je dat willen? Ik zeg, oh, dat, dat lijkt me best leuk om te doen. En ja. het was ook leuk. De, ja. de voorbereiding erop en het moment zelf... Maar ook heel, ook heel raar. Een, een compleet nieuwe ervaring op die manier wat te zingen. Je hoort jezelf niet. En, uh, nou, nee, dat, uh, het had beter gekund. Ja. Uh, zo blik ik ook nog terug. Ja, u, u heeft kinderen, Hoe, wat vonden die ervan? Ik, volgens mij, ik, ik weet niet eens of die wel hebben gekeken. Maar dat, dat is ook wel heel erg leuk en typerend van mijn gezin. Die hebben niet voortdurend boven op mijn werk gezeten van oh, mama staat in de krant of mama is op televisie of uh, wat gebeurt er nu allemaal. En dat was ook wel heel prettig hoor. Ja, en is dat een bewuste keus van, van het gezin? Om een beetje afstand te houden wat dat betreft? Ja, ik heb uh, aan de ene kant ben ik altijd heel erg open geweest uh, over mijn werk en uh, iedereen is een keer meegeweefd met Prinsjesdag, de ridderzaal in als gast. Dat is ontzettend leuk dat ze dat hebben meegemaakt. Uh, maar aan de andere kant uh, zocht ik ook wel heel bewust die afstand. Uh, geen opnames in huis bijvoorbeeld. En uh, met de kinderen erbij. Uh, nou, dat soort keuzes wel uh, gemaakt. Ja, de, dus de campagne nu van bijvoorbeeld de concurrent Partij van de Arbeid... waarin we Samson in zijn huis zien met zijn kinderen... dat had u nooit gedaan? Nee, dat had ik uh, niet snel gedaan in een campagne. Nee, waarom niet dan? Ja, toch wel graag scheiding willen aanbrengen... tussen mijn gezin en gewoon de rusthuis... En uh, mijn werk, wat toch altijd wel een bepaalde hectiek met zich meebrengt. Ja. Nou, uh, uh, brengt het Kamerlidmaatschap natuurlijk uh, heel veel. Het, het, het vraagt veel, maar het brengt ook veel. Daar heeft u vast ook met die vriendin over gesproken tijdens uh, die wandeling. Uh, wat, wat heeft het u gebracht, als u er nu op terugkijkt? Um, wat ik eigenlijk het mooiste vind om op terug te kijken... dat zijn bijzondere ontmoetingen. Op bijzondere plekken te zijn geweest... waar ik als normaal mens nooit zou zijn gekomen. Ja, bijvoorbeeld? Nou, wat ik wel heel indrukwekkend vond om uh, in mijn zomerreces... Dus een keer een paar dagen mee te lopen in een verpleeghuis. En uh, natuurlijk was er toestemming gevraagd uh, aan bewoners. Maar om dan gewoon uh, ja, in, in de functie van een soort meeloopstagiair... mee te helpen bij de verzorging en uh, ook bij het uh, uitdelen van eten en koffie... ja, dan kom je toch wel heel dicht bij de mensen zelf. Ja, en wat, wat, wat heeft u gezien wat u niet wist toen? Nou, dat je zo aan de lijve ervaart uh, de kwetsbaarheid van mensen. Uh, de, de kwetsbaarheid van de gezondheid. En uh, ja, wat er dan allemaal op jou als mens ook afkomt. Uh, maar ook het belang van uh, goed personeel, verzorgend personeel... Uh, die elke dag weer respect opbrengt, ook voor die ouderen. Uh, goede zorg verleent. En ook ogen en oren heeft voor levensvragen ook in, uh, in die periode ja. van het leven. Ja, ik heb ook begrepen dat u uh, ook heeft meegelopen met een euthanasieconsulent uh, en een scanarts. B waarom heeft u dat gedaan? Uh, nou, de medisch-ethische discussies uh, die waren natuurlijk altijd wel uh, pittig. Ja, want het is nu even voor de duidelijkheid, is tegen euthanasie. <lacht> en u wilde dat dan toch aan, uh, heel van dichtbij zien hoe dat dan gaat? Ja, wat ik heb altijd heb geprobeerd... om niet gewoon uh, te blijven vastzitten in mijn eigen nee tegen euthanasie... maar ook altijd open te staan uh, voor de argumenten... en het verhaal van de ander die een andere mening heeft. En uh, om dan ook uh, uitnodigingen en gesprekken niet uit de weg te gaan... En zeker ook het meelopen met zo'n scanarts. Dat was een bijzondere dag. Um, aan het begin merk je een beetje het aftasten. Naar elkaar kijken van... Hey, we staan er allebei heel erg verschillend in. Ja, en de scanarts, even voor de duidelijkheid... dat is degene die geloof ik de second opinion doet. Er ja. zijn altijd twee artsen bij betrokken. Ja, klopt. Dus ik ben met haar mee geweest. En ben bij patiënten langs geweest. En waar zij het gesprek heeft gevoerd. En... Ja, ook dat is weer een moment dat je heel dicht bij mensen komt... en hun verhalen hoort. Nou, dat is ontzettend indringend. En ja, op het moment dat die bezoeken waren afgelopen... en we zaten samen in de auto, was het goed om met elkaar ook terug te blikken. Van wat viel jou op? En dat we uiteindelijk ook aan het eind van die dag konden zeggen... Hè, van mijn standpunt over euthanasie was niet veranderd. Uh, maar het was, het was wel mooi om te zien... ja, uh, zo dicht bij die mensen met welke leesvragen... Uh, ze uiteindelijk zaten. En dat die arts uiteindelijk ook zei van... ik vond het ook heel prettig, door de vragen die je stelde... Ja, dat ik op die manier ook nog eens kon reflecteren op mijn werk. Ja, en, en, en u zegt, het heeft me niet van gedachten doen veranderen. Is er dan, als je dat zo meemaakt en je hoort iemand dan vertellen... waarom die eh, dood wil, omdat hij waarschijnlijk ondraaglijk lijdt is er dan niet een moment van twijfel geweest bij u? Nee, om, omdat ik toch op die hele fundamentele vraag... Hè, moet je de dood um, als optie naar voren brengen... als antwoord op het lijden... Nee, dan blijf ik ervan overtuigd dat dat een hele duidelijke grens is... die je niet moet overschrijden. Omdat zeg maar die keuze voor de dood... Ja, dat is een onomkeerbare keuze. Je kunt hem nooit terugdraaien. Je kunt nooit eens even terugblikken of evalu evalueren. Is het een goede geweest? En... Um, ja, waar ik wel van overtuigd ben dat die zorg rondom het levenseinde optimaal moet zijn. En uh, dat alles op alles op gezet moet worden op goede pijnbestrijding en, en comfort. En um, ik denk dat daar ook nog steeds veel kan verbeteren. Die discussie komt nu ook wel meer op gang. Hè? Van Zijn we af en toe niet bezig met te lang doorbehandelen? Ja. Terwijl je eigenlijk de kwaliteit van leven meer, veel meer dient met goede palliatieve zorg. En dat je stopt met behandelen en veel meer bezig gaat met, met pijnbestrijding. En, uh, en werken aan een goed leefzijnde. Maar is er dan wel een werkbezoek geweest waarvan u zegt... ja, toen ik dat had gezien, toen, toen heb ik toch echt mijn mening bijgesteld? niet zozeer op fundamentele punten. Maar um, wat ik altijd wel um, goed vond... neem ook bijvoorbeeld um, uh, vroeggeboren kinderen. Uh, het, is een, het is ook nogal wat op het moment... als zo'n kindje veel te vroeg wordt geboren... Als je dan uh, uh, gaat, gaat handelen en behandelen. Dat je gaat beademen. Dat je zo'n kindje in een coefese gaat leggen. En alles op alles gaat zetten om zo'n kindje leef te houden. Terwijl je daarmee ook wel eens risico kunt lopen. Dat het kindje uiteindelijk meer schade ondervindt. Dan dat je het echt helpt. En eigenlijk die strijd ook. En, en die keuzes van ja, wanneer geef je ook ruimte uiteindelijk aan mensen. Dat ze ook ja, gewoon kunnen overlijden. Dat, die is niet zo eenvoudig. Het zijn geen makkelijke onderwerpen. Nee, u koos ook wat dat betreft niet voor de makkelijke onderwerpen. Hè? Uh, in, in dat opzicht is het ook anders, denk ik, dan het raadslidmaatschap... wat u daarvoor heeft gedaan. Ja, bij het raadslidmaatschap komen niet zulke moeilijke ethische discussies... aan de orde waar het gaat om leven en dood. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. En vandaag met Esme Wiegman van de ChristenUnie, althans. Ze was Tweede Kamerlid, heeft deze week afscheid genomen. Vijf jaar lang was ze dat. Ja, het is duidelijk dat u wel iets bijzonders heeft met zorgdossiers, Want u hoorde net het bericht in het nieuws dat de medicijnen die de ziekte van pompen... of de mensen die de ziekte van pompen hebben, dat de medicijnen die ze krijgen worden nu vergoed. U zei ja, yes, daar heb ik voor geknokt. Ja, ook mede voor geknokt, want die discussie kwam heel vaak naar voren. En wat doen we met de vergoeding van die dure medicijnen? Het gaat om kleine groepen patiënten, eh, terwijl ik echt van oordeel ben. Kijk, daarvoor hebben we nou juist ons solidaire zorgstelsel... om die hele hoge kosten met elkaar op te brengen... en dat je daar niet een enkeling of een kleine groep mensen voor laat opdraaien. En dan ben ik er veel meer voorstander van om daar dan solidair voor te staan natuurlijk moeten goed kijken, zijn de medicijnen echt goed en effectief? En als ze dat niet zijn, dan moet je ze niet zomaar gaan voorschrijven. Maar uh, niet bijvoorbeeld als grappen. En dan ben ik er veel meer voorstander van om te kijken... ja waar zitten meer de kleine bedragen... die we nu allemaal nog wel collectief betalen... maar waarvan je dan uiteindelijk moet gaan zeggen... mensen... Daar moet je nu zelf voor op gaan draaien. Maar dat voelt dan toch wel uh, als winst, als ex-Kamerlid, dat u dat dan voor een deel voor elkaar heeft gekregen? Ja, nou, dat, dat is heel groot. Van, ik heb het voor elkaar gekregen. Ik bedoel, het uh, belangrijkste is wat er nu is gebeurd, namelijk het gesprek met uh, het college van zorgverzekeringen. En heel belangrijk ook wat de minister met advies gaat doen. Maar eigenlijk spreken ook met patiëntenverenigingen, spreken ook met uh, de producenten ook van die medicijnen. Ja, dat zijn wel wat onderwerpen geweest uh, waar ik mee bezig ben geweest. Nou, laten we eens luisteren naar uh, een stukje uit zo'n zorgdebat. Want u heeft is er ook ingezet voor het afschaffen van het persoonsgebonden budget. De zogenoemde PGB. Heel veel om te doen geweest de afgelopen jaren. Laten we even luisteren. Vandaag bekend de staatssecretaris Kleur. Ze is de kille boekhouder die alleen gelooft... in haar eigen perceptie van de werkelijkheid. Mag ik mevrouw Agema ja, een vraag laten stellen? Dank u wel, voorzitter. Over kille boekhouders gesproken. Hoeveel bezuinigt de ChristenUnie ook weer op de zorg? Oké, okay, voorzitter... Nou, dit hebben we vaker gedaan, dit ritueel. Wil ik best vandaag weer doen, maar volgens mij is dat niet... Ik sta niet... er niet om lachen, hoor. Nee, nee, sorry. Ik, ik wel omdat het gewoon te vaak gebeurt. Het was inderdaad een zenuwlachje van mevrouw Wiegman. Nee. Nee. Voorzitter, ik sta hier niet met een zenuwlachje. Maar ik sta hier met een verhaal over fundamentele keuzes om te maken. Kernvraag vandaag is natuurlijk... Is het PGB met deze kabinetsbrief gered? Nee. Ja. Een stukje uit het debat. Hoe luistert u daar nu naar als u dat hoort? Ja, dat, dat was een bijzonder onderwerp. En uh, ja, ook wel die confrontatie met uh, Fleur Agema van de PVV... Ja, die heb ik verschillende keren gehad. En steeds als ik dan iets aanstipte van een keuze van het kabinet... Uh, een keuze die ik niet zou hebben gemaakt... Namelijk een keuze om flink te bezuinigen op uh, mensen met persoonsgebonden budget. Ja, daar kwam uh, Fluur Agema van de PVV toch regelmatig van... ja, maar de ChristenUnie bezuinigt veel meer. Natuurlijk, we moeten allemaal keuzes maken in de zorg. Maar uh, ja, ik heb er toch altijd voor gestaan om eigenlijk echt die mensen... die echt op die zorg zijn aangewezen, om die nou juist te beschermen tegen de bezuinigingen. Ja, en vond u dat leuk, dat, dat politieke spel? Want dat is het natuurlijk een beetje, dat over- en weer kinderzinnen. Ja, dat hoort er wel bij. En het is, het is mooi om een debat te voeren. Maar ja. ook daarbij merkte ik steeds weer... het ging mij dan niet zozeer om het debat maar veel meer om uh, de mensen die uiteindelijk ja, daarachter dat debat zitten... en uh, in afwachting zijn van wat er gaat gebeuren... Ja. en wat er met hun toekomst gaat gebeuren. En daar wilde u wat voor elkaar krijgen. En dat, dat brengt het je dan, denk ik, als Kamerlid. Maar er zijn natuurlijk ook altijd schaduwkanten. Uh, daar hebben we het ook deze serie over gehad. Wat, wat zijn van u de schaduwkanten van dat Tweede Kamerlidmaatschap geweest? Uh, nou, Het vroeg wel ontzettend veel tijd... En uh, dat ik merkte dat het soms wel met zich meebracht van ja, zulke zware werkweken. Uh, dat ik af en toe wel eens weekenden had of vakantieperiodes. Uh, gewoon helemaal uitgeblust zijn. Gewoon geen energie meer hebben. Ja, en uh, ik denk dat mijn gezin dat uh, niet leuk heeft gevonden. Nee, nee want, want is dat inderdaad... Ik, ik hoorde van de week Boris van der Ham ergens zeggen 80 uur per week. Moet je daar dan aan denken? Ja, ik, eigenlijk op het moment dat de Kamer volop vergaderde... Uh, dan maakte ik met gemak 70 uur in de week. Ja, en wat betekent dat dan in de praktijk? Want u zegt, ja, dat vond mijn gezin niet leuk. Maar is dat vol te houden, fysiek ook? Um, ja, dat is me uiteindelijk wel gelukt. Uh, en voor mij was het altijd wel een kwestie van... Um, nou, ook goed ook in de weken zelf rustmomenten nemen. Nou, voor de ChristenUnie is die zondag. Wat dat betreft ook wel een heel makkelijk moment. Omdat we die gezamenlijk allemaal als rustig houden. Dus dat waren belangrijke momenten. Maar ook de recesperiodes, om dan ook echt te zeggen... vakantie houden afstand nemen om dan vervolgens weer die lange werkweken te kunnen maken. Ja, totdat er een spoeddebat komt en je terug moet komen van vakantie bijvoorbeeld. Ja, maar um, uh, daardoor heb ik gelukkig nooit mijn eigen vakantie hoeven afbreken. Wel een paar keer gehad dat we in de zomer terug moesten komen. Maar dan was het altijd voordat ik zelf nog op vakantie ging... of dat mijn eigen vakantie al achter de rug was. Ja. En, en, en, en uh, verliest een Kamerlid dan ook vriendschappen bijvoorbeeld in zo'n zo periode? Ik bedoel, u begon dit gesprek met... ik heb met een vriendin gewandeld, dus u heeft in ieder geval nog één vriendin. Maar bedoel, gaan er ook vriendschappen kapot? Um, nou, de, bij sommige vrienden heb ik wel zoiets van oh, Ik had je vaker willen spreken de afgelopen jaren Dus uh, als ze luisteren, sorry <laughs> <laughs> um, Maar um, toen ik gisteren met mijn uh, vriendin die mooie wandeling ging maken Op de Drentse Heim toen ze voor de deur stond. Nou, ik heb haar ook omhelst en ook gezegd hoe fijn ik het vond dat die vriendschap ook gebleven is. En uh, dat zij nooit op me is afgeknapt. Dat ze dacht van nou, meer benader ik maar niet meer. Uh, maar uh, of... dat ze er gewoon altijd nog was. Ja, en, en ik begreep ook dat u ook wel af en toe heetmails kreeg. Ik bedoel, dat lijkt me ook een keerzijde van dat werk. Ja, dat uh, bij sommige momenten, nou, zeker rondom medisch-ethische thema's. maar ook bijvoorbeeld rondom het debat over de rituele slacht. Heb ik toch wel hele heftige mails gekregen. En dan met, soms. Mensen met daarin? Wat, wat, wat, uh... um, ja, hele lelijke dingen. Gewoon uh, grote scheldpartijen. En um, nou, aan de ene kant denk ik: van, ach, het was maar een mail. Gelukkig nooit meegemaakt dat er mensen mij voor mijn huis stonden op te wachten of zo. Maar zo'n mail, en zeker als er bijvoorbeeld laat een uitzending was geweest... en uh, dat je dan op weg naar huis bent... dat ik me ook wel eens afvroeg wat bezielt mensen om twaalf om uur s'nachts... dus achter de computer te kruipen en dergelijke mails op te stellen. Ja, dat gaat ver. Dat gaat heel ver, dat gaat heel diep. Ja, ja, ja en dat komt dan ook echt binnen. Ja, en vooral ook omdat ik toch altijd met die gevoelige onderwerpen... Uh, heb geprobeerd om uh, respect op te brengen voor die ander. Met andere argumenten. Um, en dan... Ja, met respect ook uh, de discussie te voeren. Ja, het moment dat je dan mails krijgt waarin je eigenlijk wordt weggezet, en uh, eigenlijk de boodschap is: hou je mond. Ja, dan, uh, dan voel ik me geen uh, recht, uh, nee. dat er geen recht aan mij werd gedaan. Dat is respectloos. Ja. Ja. We hebben mensen gevraagd in deze serie om iets mee te nemen wat het werk in de Kamer symboliseert. Ja, er staat hier iets voor me. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Een houten voorwerp. Is het een soort boom? Wat, wat is dit? Ja, uh, wat zie je erin? Uh, ik heb het meegenomen. Het is het symbool van de Stichting Present. Ik heb dat uh, zeg maar zo'n zes jaar geleden gekregen. toen ik afscheid nam uh, van mijn bestuursfunctie bij deze stichting. En wat zie je erin? Je ziet iets, denk ik, toch van het symbool van het kruis. Het christelijk symbool. Um, je ziet iets van een mens, denk ik, met, met open armen om mensen te omhelzen. Maar je ziet ook iets van een brug. En dat symboliseert wat Stichting Present doet. Namelijk een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben... en mensen die, die hulp nodig hebben. En Stichting Precent ja, die is eigenlijk een soort makelaarsorganisatie... Uh, om eigenlijk dat aanbod met die vraag te verbinden... en ja, om zo ook brug te slaan in de samenleving. Nou, ik, ik vind dat een heel mooi symbool... En ik, uh, ik hou hem gewoon mijn leven lang bij me in de buurt. Want dat is denk ik wat heel hard nodig is uh, in Nederland. Ja, want ook in uw nieuwe functie. Want u heeft deze week bekendgemaakt dat u uh, inderdaad een, een nieuwe baan uh, heeft. Uh, moet ik even, even zoeken, wat was het ook alweer? Iets met, met huisartsen bij de Landelijke Huisartsenvereniging. Zeg ja. ik het dan goed? Ja. Wat gaat u daar doen? Ik word uh, regiomanager voor de Landelijke Huisartsenvereniging. En dan uh, voor de regio Noord. Dus de drie noordelijke provincies en uh, zwolle flevoland Ja, en, en, en dat is een, een logisch vervolgen op wat u nu doet? Uh, nou, ik merkte de afgelopen jaren dat de zorg heel sterk mijn hart heeft gekregen. En dat ik wel eens bij mezelf dacht, als ik ooit de kamer uitga... lijkt het me heel erg mooi om in de gezondheidszorg aan de slag te gaan. En waarom nou juist de zorg? Ja, daar, daar gaat het over mensen. Uh, en zorg is zo essentieel. Dat, dat heb ik steeds weer gezien bij die debatten. Op het moment dat er geen zorg is voor mensen... als mensen uh, tussen wal en schip uh, vallen... Ja, dat, dat raakt mensen zo fundamenteel... En die zorg die moet goed zijn. En we zijn een welvarend land. We hebben ook met elkaar ook veel voor de zorg over. Ja, dan is het ook belangrijk ja, dat die zorg in Nederland voor elkaar is. Nog twee dingen. Ja, Twee zaken die we in ieder geval willen bespreken met onze gasten. Die we hebben besproken met onze gasten. Uh, is inderdaad uh, even een blik in de toekomst. Want we hadden het net over een nieuwe baan bij de Landelijke Huisartsenvereniging. Maar waar vinden we u over vijf jaar... Ik denk nog wel bij de landelijke huisartsvereniging. Ja, wat mijn ervaring is met, met nieuwe functies. Je hebt toch een bepaalde periode aan inwerktijd nodig. En dan is het ook heerlijk om een aantal jaren ook gewoon te kunnen werken. Dat je zegt um, ja, je kunt nu vaart maken en, en grote stappen gaan zetten. En, en, en nog een andere droom voor de toekomst? Nee, ik, ik, ik denk mijn, mijn droom ligt voorlopig over vijf jaar. En na die vijf jaar denk ik zeker nog wel in de zorg. Ja. En nou is het rustiger geworden, dat heeft u al gezegd. U heeft al gewandeld met die vriendin. Maar is er nog een nieuwe uh, andere uh, hobby of activiteit... waarvan u zegt, ja, dat ga ik nu echt doen. Dat heb ik al die tijd al gewild en daar had ik helemaal geen tijd voor. Dat gaat nu gebeuren? Uh, nou, ik probeerde altijd nog wel op de zaterdagmorgen... of ergens anders een ander moment in de week een keer te gaan hardlopen. Maar vaak bleef dat bij een half uur. En met die vriendin met wie ik gisteren heb gewandeld... heb ik ook afgesproken dat het misschien wel mooi zou zijn... om vaker te kunnen trainen. En misschien volgend voorjaar... eindelijk eens de halve marathon in Zwolle te kunnen lopen. Juist, de halve marathon. En misschien ooit wel... Een hele marathon, of niet? Mm, dat hoeft nog niet eens. Nee, nee, maar gewoon tijd voor sport. Meer tijd voor sport, en, uh, maar ook wel meer tijd voor thuis. Want ik merk dat mijn man ook wel eens iets heeft van... mooi, welke avonden ben je allemaal thuis? En dat hij heel veel zin heeft om ook eens even wat meer dingen buitenshuis te kunnen gaan uh, oppakken. Ja, en, en de kinderen, vinden die dat dan ook fijn dat u er meer bent? Uh, nou, toen ik vertelde dat ik eigenlijk twijfelde om door te gaan in de kamer... keek ze me eerst vreemd aan. Van, oh, wij vinden het eigenlijk wel leuk en waarom zou je stoppen? Um, maar uh, ik, als ik zo zie hoe we het de afgelopen maanden hebben gehad... ook in de vakantie... dan denk ik dat we een hele mooie tijd ook tegemoet gaan als gezin. Goed, daar wens ik u veel uh, succes mee. Bedankt voor uw komsten naar Twee Dingen. En tot zover deze laatste aflevering van de serie met ex-Tweede Kamerleden. U kunt uh, ze terugluisteren op onze site tweedingen.nl. En daar krijgt u ook meer informatie over Esmee Wiegman. Goed, zometeen op deze zender op Radio 1 filemon en Gio Lippens. Zij zijn bij het WK Wielrennen, ergens in de buurt van Maastricht. Wat gaan jullie daar doen? Wij gaan daar praten met heel veel renners, Ellis, Met mensen die morgen bijvoorbeeld het wereldkampioenschap bij de vrouwen gaan rijden. Met Marianne Vos en Annemiek van Vleuten onder andere, die zitten hier al. We gaan praten met ook renners die straks overmorgen het wereldkampioenschap bij de profs gaan rijden. We hebben muziek, we hebben echt van alles Filemon. Ja, en uh, we hebben alles wat met topwielrennen te maken heeft. En we zitten in een prachtig mooi kasteel. Uh, ik kan bijna niet wachten. Eerst het nieuws uh, van half negen met Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS-journaal. In de buurt van de Stationstraat in Haren, waar een internetfeestje zou zijn... staan duizenden mensen op straat, vooral jongeren. Een meisje uit de straat dat 16 werd had een uitnodiging voor haar verjaardagsfeestje op Facebook gezet. En ze was vergeten de uitnodiging als privé aan te merken, waardoor steeds meer mensen zich aanmelden. Het feestje is afgezegd en de straat is afgezet. Er waren wat geruchten over bussen die naar haar zouden komen, maar de politie heeft die niet kunnen vinden. Via Facebook hadden ze zich zo'n 25.000 mensen aangemeld. In Turkije moeten drie hoge officieren 20 jaar de cel in. De rechter acht bewezen dat ze in 2003 de regering van premier Erdogan ten val wilden brengen. Hij veroordeelde de drie tot levenslang, maar in de praktijk zal de straf neerkomen op 20 jaar. De drie staan terecht in een proces tegen in totaal 365 betrokken officieren.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 Dit is Radio 1. NOS en BNN. Het WK wielrennen. Bet Gio Lippens en Fileman Westerlink. Goedenavond, het is bijna twee minuten over half negen op de vrijdagavond. Een heel ander programma dan dat u normaal van ons voorgeschoteld krijgt. Want we zitten vlak voor het wereldkampioenschap wielrennen. We zitten allemaal te popelen. Morgen de wereldtitelstrijd bij de vrouwen met medaillekansen. Overmorgen de profs. Daar weten we het niet van. Daar kan het allemaal goed gaan. Het kan allemaal fout gaan. Dat weten we allemaal niet. Maar we wachten het allemaal af. We hebben vanavond alle hoofdrolspelers van de komende dagen... hebben we hier, als het tenminste om de Nederlanders gaat. We hebben muziek. We hebben eigenlijk veel te veel om op te noemen. Filemon. Maar waar zitten we eigenlijk? Want als ik naar buiten kijk... Prachtig. Ja, dit is echt prachtig. Het schurkt tegen Maastricht aan. Je voelt je hier bijna in de Bourgogne in Frankrijk. Een beetje heuvelachtig. En daar staat dan middenin een prachtig, mooi, statig kasteel. Vaas Hartelt heet het. En uh, Gio, wist je, Willem II heeft hier ooit twee weken gezeten. Zijn ze heel trots op hier. Heb je zijn rugnummer nog? <laughs> ja, nummer twee. Ja, hij werd ja ook altijd dat kan tweede. ik niet missen. Hè? Uh, en uh, hier al aan tafel, welkom dames. Uh, Marianne Vos en uh, Annemiek van Vleuten. Zometeen praten we met jullie verder. Maar eerst... Het is ja, bijna jammer, maar ook natuurlijk heel interessant. Uh, we gaan eerst voetballen. Jeroen Wielhaard die zit bij uh, Roda JC FC Utrecht. Dat Frank je, Biedaard, sorry. Ja precies, je doet twee keer lelijk tegen me, Filemon. Eerst dat je <laughs> het bijna jammer vindt dat we Jeroen noemen. Dat ben helemaal ah, mooi Jeroen is een hele leuke collega, toch? <laughs> ja, absoluut, absoluut. Maar Houdt uh, van een slokje, maar hij is wel aardig. <laughs> je weet het, Frank. Filemon uh, uh, is met de tour mee geweest. Daar kom je Jeroen iedere dag tegen. Dus ja, dat, dat is mis. waar. Daar uh, wordt er gewoon mee besmet. Dat geeft ook niks. Dat, uh, als, je, als je van sport houdt, dan word je veel vergeten. Even. Maar we gaan toch echt gewoon voetballen nu uh, Filemon. Heel eventjes in ieder geval 32 minuten zijn we onderweg bij Rode JC tegen FC Utrecht. Ik zit dus bij jullie letterlijk en figuurlijk om de hoek. En uh, in het stadion van Rode JC is het nog 0-0. En Roda heeft kansen gehad. Daar had Sanna Riep Malki Normaal gesproken de spits bij Rodi C. wel uh, uh, raad meegeweten. Maar de Syriër is geblesseerd. Heeft een enkel blessure. Staat dus niet in de punt van de aanval. Daar staat nu Nemet helemaal in zijn eentje. En die heeft uh, bijna al die kansen in zijn eentje om zeep geholpen. De anderen werden door uh, Hupperts om zeep geholpen. Degene die hem aan de rechterkant een beetje assisteert. En ook al uh, wat assists heeft geprobeerd te geven in plaats van doelpunten te maken. En Nemeth heeft de nodige kansen dus gemist voor Rodi C. Dat zich redelijk lijkt te hebben hersteld van die grote Nederlaag tegen AZ vorige week. Toen werd het in Alkmaar 4-0 voor AZ tegen Roda dus. En uh, Utrecht, ja, dat dacht de goede lijn vorige week. Ingezet tegen PSV 1-0. E gewonnen thuis hier te kunnen doorzetten. Maar heeft het knap lastig met de thuisploeg. Vooralsnog in het eerste half uur van deze wedstrijd. Waar het dus gelijk is 0-0. Nou, dan blijven we bij voetbal, want het gaat niet goed met PSV. De ploeg van Dik Advocaat werd voor dit seizoen nog door velen getipt... als de sterkste ploeg van Nederland. Maar na de nederlaag van vorige week bij FC Utrecht... en het verlies tegen de Oekraïense knup... en dan komt hij hoor, die naam Dnepr, Dnepropetrovsk gisteravond... dat is op zijn zachtst gezegd niet goed. Verslag af, verslaggever Ragnar Niemeijer. PSV keerde aan het begin van de middag terug uit Oekraïne... en trainer Dik Advocaat gaf aansluitend de traditionele persconferentie... richting de volgende wedstrijd. Zondag wacht alweer de competitietopper tegen Feyenoord. En advocaat blijkt boos, gefrustreerd en teleurgesteld ook. Vast ook over het optreden van zijn ploeg tegen de Dnieper... maar vooral ook over de kritiek op het voetbal van PSV na afloop. Totaal onnodig een heel laag tegen een ploeg die thuis zo verdedigend speelt. Dan moet je gewoon 0-0 spelen of stiekem 0-1 winnen. Uh, maar om dan daar zo drama van te maken, vond ik ook wel een beetje... Overtrokken. En dan zie ik een verhaal in de, v in de AD en uh, een telegraaf. volgens mij alles naast elkaar geschreven. En had het had het geschreven. En niet uitgaat van de feiten. En dat vind ik een beetje moeilijk. Een beetje moeilijk, zeg maar gerust. Heel moeilijk. Vooral de kritiek dat het inbrengen van nieuwe spelers. een verkeerde gok bleek. Dat is iets wat advocaat niet kan verkroppen. Hij verwoordt het zo. Nou, dat we zoveel wissels hadden, terwijl we in vergelijking met de wedstrijd Ajax... toen iedereen zo riep dat de PSV zo'n geweldige ploeg had... dat we één wissel hadden, dat was de keeper. En de andere was uh, de Rijk, maar die moest erin omdat uh, Bouwman geblesseerd was. Dus waar ligt het probleem? En advocaat gaat nog even door. PSV kreeg de afgelopen weken flink wat goals tegen... en critici wijzen erop dat de technisch manager van de Eindhovenade... Marcel Brans, de achterhoede lijkt te zijn vergeten deze zomer. Dick advocaat, hoofdschuddend, zegt het volgende. Nee, nee ik snap ook de kritiek op uh, Marcel Brans niet, eerlijkheid halver, Want ik denk nog steeds, uh, ik ben met mijn volle verstand uh, erin gestapt. En ik weet dat de media ontzettend graag. Uh, dus, dus de verantwoordelijkheid ligt bij mij, niet bij Brans. Die, uh, die heeft gewoon een goede groep uh, neergezet. En dan moeten de coaches moeten het mee doen. Maar om nu al gelijk die conclusies te trekken na vijf wedstrijden... en één wedstrijd in de Europa League, vind ik allemaal een beetje vroeg. Wacht nog even tot, uh, tot de kerst. Dan hebben we een goede kerst of een minder goede kerst. Maar niet al gelijk al uh, zo negatief uh, praten en vragen stellen... vind ik een beetje vervelend. Toch staat PSV ook al zes punten achter op koploper FC Twente. En bij een nieuwe nederlaag tegen Feyenoord worden dat er maar liefst negen. Er zijn in de Eredivisie trainers om minder weggestuurd. Maar dan is er eindelijk sprake van een hand in eigen boezem... Advocaat vroeg zich de laatste dagen wel degelijk af of zijn werkwijze wel aanslaat bij PSV. Dat is wel een goede vraag. Daar moet je, daar moet je zeker over denken of, of dat aanslaat, of het goed doet. Of dat het... Maar dat kan je nu nog niet zeggen. Dat weet je ook pas over een paar maanden of het echt werkt. Dus geef iedereen nog even een kans en trek dan je consequenties. Of advocaat het nou leuk vindt of niet, als je maar vaak genoeg puntenverlies leidt, komen de kritische vragen vanzelf. Antwoorden heeft advocaat trouwens weinig in petto. Hij heeft zijn gedachten over de tegenvallende prestaties van zijn club. Maar weigert hij nog in de publiciteit uit te spreken. Nou, Het is duidelijk dat ik niet het gevoel heb op de bank als we 1 achter komen dat we nog eventjes terugkomen naar 1-1. Nee. Ja, ik denk dat de spelers het antwoord ook niet weten hierop. Je kunt niet iedere keer praatsessies gaan houden. Ze dus moeten het op het veld laten zien en, en, en, en dat moet beter. Maar dat, maar dat weten die spelers zelf ook. Dus dat, dus, dus, nee, uh, het moet ergens aan keer en we hebben voor onszelf wel een idee waar het aan ligt. Maar daar kunnen we op dit moment niks aan doen. Dik advocaat, wat mysterieus na twee nederlagen op een rij. Het maakt het wel met Feyenoord allemaal nog meer beladen. Nou ja, sowieso, sowieso werd ze tegen Feyenoord uh, beladen. Ik bedoel, uh, wanneer die ook gespeeld wordt. Maar nu na twee nederlagen, ja, uh, lijkt me wel verstandig dat je daar een goed resultaat neerzet En, en ten, ten koste van alles uh, probeert te winnen. Hij blijft altijd zichzelf. Dik advocaat was dat, de trainer van PSV. Gaan we weer even naar die wedstrijd. Roda JC, FC Utrecht, Frank Wilaat. 38 minuten zijn we onderweg. Heeft Roda heel veel kansen gehad... Utrecht heeft de goal gemaakt uit een standaard situatie waar ze al tijden zo gevaarlijk uit zijn. Ook nu weer. Al leek er in eerste instantie niets aan de hand toen die bal werd ingebracht. En die bal gewoon leek te worden weggestompt door Courto, de doelman van Rode -Jesse. Hij stond alleen de bal recht omhoog en moest daarna wachten tot hij weer beneden was. Hij kreeg eh, tijdens het wachten gezelschap van Bulthuis, de linker verdediger van Utrecht. En die liet de bal voor zich stuiteren, kreeg hem daarna tegen zijn knie en werkte hem zo achter de doodongeluk. Gelukkige Poolse doelman van Rode JC. 1-0 dus voor Utrecht. En dat eh, qua kansenverhouding een beetje tegen de verhouding in. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe Roda hiermee omgaat. Deze enorme tegenslag. Want ze hebben serieuze kansen gehad om de score te openen. Die kansen laten liggen. En nu staat het dus ineens 1-0 voor FC Utrecht. Dat eh, net weer een beetje terugkwam in de wedstrijd. Dat zal het er allemaal niet gemakkelijker op maken voor Rode JC. Na 38 minuten Utrecht dus op voorsprong in Kerkrade 1-0. Ja, en uh, wij gaan weer wielrennen. Zet McQuaid die is boos. Dat is de voorzitter van de Internationale Wielerunie, UCI. Hij is boos op het Amerikaanse antidopingsbureau USADA. Het bureau is bezig met een zaak tegen Lance Armstrong vanwege doping. Nou, dat weten we ondertussen wel. Ze zouden genoeg bewijs hebben... en willen Armstrong onder meer zijn toerzeges afnemen. Daar moet de UCI dan in meegaan. Maar tot zijn grote frustratie heeft McQuaid tot op de dag van vandaag... nog helemaal niets gezien van het bewijs. En dat vertelde hij aan collega Mart Smeets. We are still waiting at this point in time from, with the information, with the reasoned decision from USADA and with the full case file from USADA on the decisions that they've taken already to give life bans to individuals. I would presume, since they have given a life ban, that the case file is complete, and it's quite difficult to understand why the file hasn't arrived with us yet. But, do I, But do when, I we get, when we get it, we will study it, yeah. and if the evidence in there stands up and stacks up, then we will sanction. Have you got any idea how people in the street have their opinion about what's going on around Mr. Armstrong and the rest of the bunch? I do, I read the newspapers and, yeah, and so, I can uh, see the same thing that those people are reading, so What they want to know, they want to know. Yeah, yeah, We would love to know too, but we don't know. We absolutely don't know. That's All we know is what we read in the papers. That's a stupid situation. It's a crazy situation, exactly. We have tried to get the information from from USADA and they've so far refused to give it to us. Ja, McQuaid vindt het waanzin dat de USA daar weigert om het bewijs tegen Lance Armstrong aan de UCI te laten zien. Dat hij na afloop van het Congres van de UCI in Maastricht. Daar werd ook zijn eigen voorstel besproken voor een generaal pardon voor oud wielerprofs die bekennen dat ze doping hebben gebruikt. McQuaid zag een soort waarheids- en verzoeningscommissie voor zich, maar dat idee werd helaas voor hem weggestemd. NOS en BNN. Het WK wil ik heb altijd geleerd dat je dames niet te lang moet laten wachten. Uh, Annemiek van, uh, van Vleuten en Marianne Vos die zitten hier al een tijdje... vanaf het begin van dit programma. Maar ja, dames, voetbal gaat ook altijd door. Hè? Zelfs tijdens een WK wil rennen. Ja, nou, gelukkig. Maar alles moet maar gewoon doorgaan. Hè? Ja, volgen jullie het wel nog een beetje? Want, want ik, dat probeer ik me even voor te stellen. Het is iets heel anders dan over dat WK praten. Maar hoe beleven jullie dit soort dagen? Zitten jullie nou straks op de kamer uh, tv uit... en alleen maar concentreren op dat WK? Of doen jullie ook andere dingen daar? Nou, ik, uh, ik zit hier inderdaad al een weekje en uh, daarvoor zelfs ook al uh, nog een week in Limburg. Dus al, uh, al, al twee weken in Limburg en uh, op je hotelkamer vooral uh, rusten en voorbereiden op de wedstrijden. Nou ja, dan komt er uh, wel eens een tv-programma en een voetbalwedstrijd langs hoor. Maar verwil je je ook wel eens, want ik heb hier een middagje rondgelopen. Het is wel heel rustig. Nou, vandaag begon wel het moment aan te breken dat het inderdaad uh, vervelend zou kunnen gaan worden. Maar ja, nou, uh, mogen we morgen al weer los. En toen zijn jullie je nagels gaan lakken, want die zijn prachtig mooi oranje. Dat is dan het moment dat je echt tijd over hebt. Ja. Wie van jullie verzint dat? Wie begint daarmee? Ben jij dat? Nee, ik, nee, ik ben er niet mee begonnen. Voor mij Marianne en ik ben gaan volgen dat ze de Giro d'Italia had gewonnen. Dat is de eerste keer dat ik mijn nagels roze heb gelakt. Zodien uh, is ook het oranje meegekomen in de toilet was. Hoe voel je je, Marianne? Nou, ik voel me heel goed. Eigenlijk, uh, ja, afgelopen week uh, dag bij dag uh, steeds beter en meer klaar voor de wedstrijd. En uh, voor mij mag het nu komen. Ja, want je wordt dan olympisch kampioen. Het lijkt me dan best wel lastig om je dan te motiveren voor weer zo'n belangrijke wedstrijd. Ja, nou, na de Spelen dan valt er natuurlijk al eerst even druk van je af. En uh, ja, dat is dan ook echt wel een gelukzalig uh, moment. En vervolgens... Uh... Hoe heb je dat gevierd? Ben je ook een keer echt een beetje losgegaan? Of kan dat, kan dat eigenlijk niet in zo'n zo nou, seizoen? nee, dat, uh, dat, dat, dat komt na de WK. <laughs> dus nee, eigenlijk was er al heel snel wel weer de focus op deze wereldkampioenschap. Omdat in eigen land is zoiets moois. En ik was uh, gewoon goed in vorm op te spelen. En dat wilde ik uh, niet verpesten voor deze kampioenschap. Toch, ja, als je met mensen praat, dan zeggen ze... Wordt ze het nou nooit eens een keer zat? Iedere keer maar weer die wedstrijd rijden. Iedere keer maar weer concentreren op die wedstrijden. Nou, het was natuurlijk best wel even lastig om weer de knop om te zetten en weer te focussen op de wedstrijden. Maar intussen hebben we alweer hele mooie wereldbekers gereden, de, de Ladies Tour in Nederland en nu deze wereldkampioenschappen. En ik, ik geniet gewoon van het spelletje en van het fietsen. Dus uh, wat dat betreft was het ook weer niet zo uh, heel lastig om dat ritme weer op te pakken. Maar straks na de wereldkampioenschappen, ja, dan uh, heb ik wel uitgebreid tijd om weer terug te kijken op het afgelopen seizoen. En dan... Uh, ja, dan ga ik daar ook nog van de Spelen nog wel even nagenieten. Ja, want is dat ook een soort bezetenheid bij jou? De hobby die, die totaal uit de hand gelopen is. Ik kan me nog een aantal jaren geleden... in een bijna vorig leven voor jou ook herinneren... dat jou, je reed op een wereldtitelstrijd op de baan in Manchester... dacht ik dat het was, in Engeland. Daar won je en daar had je je afspraak met de coach. Als ik win, dan mag ik... In uh, Limburg mag ik nog een klassieke rijden de dag daarna. Dat is toch ongelooflijk? Je stapte meteen op het vliegtuig naar die wereldtitel. Ja, nou ja, en ik heb vervolgens die volgende dag en, inderdaad echt met een klimlach oh ja, op won mijn gezicht. met een klimlach <laughs> op mijn gezicht, die hele koers gereden hier uh, door Limburg. Ik ja, dus uh, vind het echt leuk. Ja, dus ik vind het echt leuk. <laughs> en ga je dat, want dat lijkt mij zo gevaarlijk, dat je op een gegeven moment gaat denken. Dat je het gaat relativeren. Dat je denkt, ja, ik fiets van A naar B. Dat hebben we ooit verzonnen met z'n allen dat het leuk is. En dat je denkt, ja. Waar doe ik het allemaal voor? Heb je dat nooit? Jawel, jawel. Want dat lijkt mij het moeilijkste van topsport. Dat je dan die, die knop omzet om dan toch weer met die glimlach een, een koers te winnen. Ja. Hoe doe je dat? Nou, uiteindelijk in de wedstrijd... Uh, dan uh, kan ik dat relativeren uh, toch wel echt uitschakelen. En dan is er ineens niks meer belangrijker dan uh, als eerste over dat streepje heen komen. Wat dus inderdaad eigenlijk uh, een afspraak is die nergens op slaat. Want is dat nou het belangrijkste wat er is? Nee. Maar... Dat ja, is wel uh, heel belangrijk. Gelukkig in, ja, ja, in topsport uh, is, dat, is dat dan wel het belangrijkste. En, en gelukkig voor mij kan ik dat dan ook wel uh, zo zien. Heb jij dat ja. ook, uh, Annemiek? Ja, als je het spel blijft spelen, <kijf> dan blijft het gewoon mooi. En dan is het uh, elke keer opnieuw weer een uh, spel wat open gaat. Dus... Ja, hoe is dat voor jou? Want je bedoel, jij bent er later ingestapt, je bent later begonnen met wielrennen. Uh, dat relativeren, komt dat bij jou eerder? Of ben jij bijvoorbeeld degene die wel eens tegen Marjan zegt van ah, Marjan, het kan nou wel eens een beetje rustig aan. Ja, misschien wel. Maar jij komt toevallig uit hetzelfde dorp als ik. Ja. Eh, Forde, in de achterhoek, ja, dat wij zijn een relativerend volk Horen we nu pas. Nee, ik denk dat wel, uh, ja dat ik wel iets anders insta. Ik zou een uh, dag na een wereldtitel uh, denk ik niet uh, mijn feest per se op de fiets willen vieren. Maar. Uh, dat is net een beetje hoe je het verwerkt, maar ik kan wel, het is wel helemaal zo... dat je inderdaad elke wedstrijd of hier opnieuw een spel uh, waar je aan kan gaan beginnen. En als je meedoet in de finale, is het gewoon superleuk om dat spel te spelen. Dus daar krijg je eigenlijk nooit genoeg van. Want wat deed je de dag na het Nederlands kampioenschap? Want dat was ja, jouw grote overwinning uh, dit jaar. Je pakte die rood-wit-blauwe trui, uh, geëmotioneerd natuurlijk... vanwege uh, de familieomstandigheden, en dan? Nou, ik heb eigenlijk een alle rust van nagenoten. Nou, we zijn eerst wel s'avonds inderdaad al een feestje gebied... Maar de volgende dag gewoon lekker rustig uh, ja, genoten van de dag ervoor. Met de mensen. Ja, die ik vaak uh, om geef. En wanneer pak jij dan de draad weer op? Nou, eigenlijk uh, de dag daarna. Ja. Zo makkelijk? Ja. Ja, maar ja, dat is ook niet moeilijk motiveren hoor, als je die rode blauwe trui aan mag trekken <laughs> om, uh, om te gaan trainen. Dat is het enige eerste wat jij eigenlijk wil doen. Is, uh, ja, wij gaan na zo'n uitzending, de bijvoorbeeld, gaan wij een week uh, op vakantie. B wij toch? moeten weg, echt. Uh, <laughs> <laughs> ik hou dat niet meer hoor. Na deze uitzending. we gaan trouwens naar muziek. Uh, want we hebben hier een. Zanger zit een singer-songwriter. En dat was heel grappig. Afgelopen dinsdag zat ik bij een programma van de Limburgse Regionale Omroep L1. En daar zat hij zelf ook, uh, Ton Engels. Uh, ja, een man die ik niet kende, maar hij is docent aan de Popacademie in Tilburg. Ton. Klopt dat? Maar, uh, ja. ja. En wat geef je daar voor les? Ik uh, help mensen die songs uh, schrijven, die begeleid ik daarin. Teksten schrijven, structuren van liedjes en songs en. Uh. Dat hoe ik. moet ik me dat voorstellen? Want uh, kijk, mensen gaan naar school en gaan economie studeren. Of weet ik veel wat. Maar hoe gaat iemand popmuziek studeren? Nou ja, uh, uh, men, die mensen maken al muziek. En die zijn heel jong. En heel onervaren hebben wel talent. En die worden dan gewoon gestuurd door wat, uh, mensen die, al, die datzelfde al wat langer doen. En je die, die, die spart gewoon met z'n tweeën. Dus stel, ik speel piano en ik zing een deuntje... Plussens. en ik wil een lied maken over Annemiek van Vleuten. Dan ga jij me daarbij helpen. Uh, nou, de... jij moet dat zelf maken. Oh, dat moet ik wel en zelf ik doen. Kan, ik, ik, wij sparren dan als het ware. Ik zeg, nou, die zin loopt niet zo mooi. En dat, wat je hier zegt, zeg je daar eigenlijk ook al. En enzovoort enzovoort. En dat is rijmt natuurlijk. Dat's, uh, <lacht> of soms, niet? Dat is Vooral dat de zinnen goed lopen. Dat is eigenlijk veel belangrijker. Zeg, laat ja, eens wat horen, Ton. Oké. Okay. Uh... Elke dag een mooie koers met Marianne op tv. Wat zou dat heerlijk zijn. En dan Marianne op haar fiets en de andere dames op een scooter. Dat zou pas eerlijk zijn. Dat zou pas eerlijk zijn. Marianne Vos, Marianne Vos, rijdt op een goede dag, zelfs Fabio los. Marianne Vos, Marianne Vos, op de weg in het bos, Vos. Maar Jan, daar zit je dan. En dan je hoor je ineens een liedje over jezelf. Ja, mooi en uh, ego-strelend. In ieder geval ah, voor morgen. <laughs> Goed voor de moraal. Zijn er meer liedjes gemaakt over jou in, in de tussentijd? En dan heb ik het niet over carnavalsliedjes, want bij jullie daar in de buurt daar vieren ze carnaval. Hè? Dus dat zal het ongetwijfeld. Ja, nee, er zijn inmiddels inderdaad wel een aantal uh, nummers voorbij gekomen waar ik met naam in, uh, in terug hoor. Ja, dat is best, uh, best wel een eer. Zeker na de Olympische Spelen. Dat is wel gaaf als je dan uh, die nummers hoort. Dat is speciaal voor jou geschreven. Ja. Is het leven anders geworden na de Spelen? Nou ja, goed. Uh, het is misschien maar net hoe je het uh, dan zelf ziet. Maar er is uh, behoorlijk wat om me afgekomen. En ik moet zeggen... Ja, ik sta er zelf ook nog steeds versteld van uh, hoeveel impact die Olympische Spelen gehad hebben. Uh, voor mij, maar eigenlijk voor heel Nederland. En, uh, nou ja, ik word dat echt... Wat vond je het uh, heftigst wat op je afkwam? Nou, het heftigst. Het, vooral dat gewoon echt... Iedereen het gezien heeft en dat het niet alleen binnen Nederland, maar zelfs gewoon in Londen als ik daar rondliep, dat dat iedereen die die wedstrijd uh, zo indrukwekkend vond en dat, dat je gewoon op straat herkent. Ja, is heel mooi om te horen. Ja. ja, want jij won natuurlijk ook niet zomaar. Dat was echt. Nou, het was een feest om naar te kijken. Ben je dat uh, morgen weer van plan, zoiets? Uh, nou ja, een feest om naar te kijken, dat, uh, dat hoop ik zeker. Ik hoop wel dat het uh, een mooie wedstrijd wordt. En uh, ja, natuurlijk uh, zou het voor mij ideaal zijn om het dan winnend af te sluiten. Ja, want hoe moeilijk is dat, zo'n wedstrijd rijden? Annemiek, uh, ik denk bijvoorbeeld aan het WK van vorig jaar, Kopenhagen. Heel ander parcours trouwens dan hier. Maar jullie hadden de hele wedstrijd uh, afgestemd. Of Marjan zou winnen, of jij zou winnen. Als het op een sprint, uh, ja, je wist het gewoon niet. Hoe gaan jullie nu die koers in? Ja, ik denk door het parcours, het parcours is nu veel selectiever... is het wat makkelijker uh, voor ons om uh, in ieder geval uh, te koersen. En uh, er een selectieve wedstrijd van te maken, dat is een, in ons voordeel. En dat was vorig jaar in Kopenhagen Haag met een vlak uh, parcours. Uh, Konden we bij wijze van spreken 100 winnen. En dat zullen er nu uh, veel minder zijn. Was dat frustrerend vorig jaar? Want de Engelsen bijvoorbeeld, die hadden, bij de mannen hadden ze natuurlijk ook de hele koers in de greep. Maar ja, Cavendish, ja, daar dat, dat was op dat moment geen maat op. Ja, ik vind het van wel, want ik hou ervan om een mooie koers te laten zien. en uh, het is, Wij zijn niet veel wedstrijden op tv. En dan is dat het moment dat je jezelf in de spotlight kan zetten. En dan krijg je een afwachtende koers. en uh, Ik uh, ga ervoor om morgen gaan we ervoor om met het hele team daar uh, iets, echt iets anders van te maken. En het parcours helpt daar uh, in ieder geval heel erg bij. ja Bij het vrouwenwielrennen zien we echt de mooiste dingen. Bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Waarom kan zoiets bij de mannen niet? Waarom vliegen die er op, niet op die manier in? Ja, dat kan wel. Maar waarom noemt ze dat niet? Als ik jou zo zie rijden, denk ik van... ook al had je niet eens gewonnen, bij wijze van spreken. Was je tiende geworden? Dan had ik het nog heel mooi gevonden. Want het is koersen met durf. Met, ja, dat willen mensen zien, die voor de buis zitten. Ja, nou ja, goed, uh, ja, dat, kan, uh, vrouw, dat kan bij de vrouwen, dat kan bij de mannen ook. Het is inderdaad, uh, dan moet je je lef hebben. En je moet op dat moment durven gaan. Het was nog, in Londen was het nog 45 kilometer naar de finish. En, um, die durf ja. ontbreekt er dus bij... Nou, ja ja sommige renners. Nou, ja, ik denk dat, dat in, in wedstrijden bij mannen dat het ook wel uh, gebeurt dat er uh, heel vroeg wordt aangevallen. En, maar uh, toch tegenwoordig weinig. Toch ja. als je Amstel Gold race ook keek met z'n allen naar die Kouwberg toe en dan een sprintje bergop. Ja, nou ja, ook die wedstrijden hebben wij wel. Maar dat hangt ook natuurlijk wel gewoon van het parcours of wat je nog wat je krijgt. Uh, nou, in Londen was het weer hielp mee aan de selectiviteit van de koers. Dus het was uh, daardoor. Ja, uh, relatief makkelijker om verschil te maken. Wel zwaarder, maar juist daarom makkelijker om verschil te maken. En uh, nou ja, hier gaat het parcours, de zwaarte van het parcours... met de Kouwberg en de Bemelberg juist helpen om, uh, nou ja, om in ieder geval de koers zwaarder te ja. maken. En dat zal het ook att attractiever maken. Maar Mag ik zouden die mannen iets van Marianne kunnen, kunnen leren? Nou, ik denk gewoon dat, dat je het niet zo goed kan vergelijken. Dat toch heel andere uh, bij de mannen uh, Maar zitten. die durf? Nou, bijvoorbeeld Nicky heeft die durf ook wel. Die vliegt er ook altijd wel lekker in. Ja, dat is die, waar, de, ja. op amsterdam ja, ik kreeg. vraag me net af, wordt die durf misschien minder... omdat de belangen bij de mannen ja, nog veel groter zijn? Het geld is groter, uh, de, de ploegopdrachten zijn misschien veel strakker. Kijk naar de afgelopen tour, de France Sky met Wiggins en Froome. Ik wil, bijna computergestuurd fietsen. Ja, maar goed, daar zijn de ploegen ook groter, groter. En bij een etappekoers is het ook weer een ander verhaal. Uh, wij hebben de Giro, de Italia ook anders gereden... Dan, uh, dan we met de Nederlandse ploegen op de Olympische Spelen reden. Dus het, het hangt gewoon totaal van, uh, van, ja, van het verloop af... en van het parcours af wat je nog krijgt. En... Uh, nou, ik denk dat de mannen ook echt wel, uh, wel lef hebben. Maar als de ploegen groter zijn, is het inderdaad moeilijker om weg te komen. En dan is de controle vanuit het peloton groter. En uh, ja, dan moet je soms de keuze maken om langer te wachten. Om, om echt één een aanval te plaatsen in de, ja, in de diepe finale in plaats van eerder. En, uh, was Londen trouwens was dat ook de perfecte koers? Als je kijkt naar het ploegenspel en de manier waarop jij het hebt afgemaakt? Ja, ik denk het wel. Het, uh, we hadden dit plan van tevoren... Uh, uh, zo uitgedacht. En natuurlijk uh, ja, was er nog wel ruimte voor interpretatie... en, uh, en ja. een, een, een verandering in koers. We moeten daarin toch flexibel zijn, blijven wielrennen. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, was het wel zoals we het uh, hadden gehoopt. Maar dat was juist ook waarom die koers zo leuk uh, was. Want je zag dat dat het niet helemaal volgens plan verliep. En dat durfden jullie toch halverwege dan een beetje los te laten en te improviseren. Uh, ja... Nou ja, en toch liep het wel redelijk zo volgens plan. Behalve dat dan inderdaad Loes Gunnewijk uh, viel. En uh, ja, dat, uh, dat, dat heb je niet in de planning, zo'n nee. partij. Maar toch, de, de aanval en dat de aanval uh, zou gaan lonen en door zou gaan werken in het, in het peloton. En dat het daardoor zwaar zou worden, dat, uh, daar hadden we op gehoopt en dat werkte ook zo. Zeg de rolverdelingen. Um, jij bent de absolute kopvrouw morgen. Want ik kijk bijvoorbeeld naar Annemiek. Ben jij net zo sterk als vorig jaar? Of is het toch iets minder dit seizoen? Met name na die val. Ik heb wel wat meer tegenslag gehad dan ja. het jaar daarvoor. Dus ik, uh, ik heb die redelijk dat ik gewoon goed, uh, goed in orde ben. Maar het is wel iets meer een vraagteken. Ik uh, kom terug van een uh, sleutelbeenbreuk. Ik heb zeker weer de opgaande lijn te pakken. En uh, zoals de afgelopen week de training ging, uh, heb ik een goed gevoel over. Maar ben jij dan wel gewoon degene die Marianne in de richting van die wereldtitel moet helpen? Is dat heel duidelijk? Ik denk dat, uh, dat we met het hele team de, de sterkte in de breedte gaan uh, uitspelen. We horen muziek op de achtergrond. En dat betekent dat we aan het einde komen van het eerste half uur. We hebben er nog twee te gaan, uh, Filemon. Tot elf uur vanavond hier uh, vanuit dit prachtige kasteel. Robert Gezek nog. Uh, Nicky Sterpstra komt nog langs. Uh, Leo van Vliet, de bondscoach. En we gaan natuurlijk ook nog voetballen. Uh, Roda tegen fietsrecht. Het staat op het moment 0-1. Wij bedanken de dames hier. Marianne Vos, Annemiek van Vleuten. Succes morgen. Succes. Dank je wel. NOS en BNN. Het WK wil rennen. Het boerengehucht Barlo in de Achterhoek. Een dorp dat zwijgt al 30 jaar lang. Dat doet niet de zaken, wat ik vind. Luister zondag naar de documentaire Het Zwijgen van Barlo. Je kunt over de Bachwan denken hoe je wilt. Over de Bachwan-onrust van 30 jaar geleden... die anno 2012 weer stof doet opwaaien. Ik vond het ook wel een stelletje. <laughs> stelletje, ja oranje lopen, je lopers, maar, uh...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 e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Feliciteer Edukans op Facebook en help een kind naar school